De Spaanse politie heeft in Valencia een groep Serviërs opgepakt die worden verdacht van verschillende moorden. Onder hen is Luka Bojovic, die in verband wordt gebracht met zo'n 20 moorden, onder meer in de Nederlandse onderwereld. Een andere arrestant, Vladimir Milisavlejevic, zou onder meer betrokken zijn geweest bij de moord op de Servische premier Djindic in maart 2003. De aangepaste dienstregeling van de NS in verband met het winterweer blijft voorlopig van kracht.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 Medewerkers van Netcar gaan volgende week opnieuw een dag staken. Ze gaan naar Den Haag voor het Tweede Kamer debat over de toekomst van de fabriek. Dat debat is waarschijnlijk donderdag. De Netcar medewerkers hopen dat de Tweede Kamer en de regering Mitsubishi onder druk kunnen zetten. Zodat de Japanse autofabrikant er alles aan zal doen om andere producenten voor de fabriek te vinden. Vandaag hebben bijna alle medewerkers van Netcar gestaakt. Koningin Beatrix gaat volgende maand op staatsbezoek naar Luxemburg. Het heeft de Rijksvoorlichtingsdienst bekendgemaakt. De koningin is uitgenodigd door de Groot-Hertog en Groot-Hertogin van Luxemburg. Bezoek duurt van 20 tot en met 22 maart. En het Nederlandse Davis Cup team staat op een 1-0 voorsprong tegen Finland. Robin Hazen won in Den Bosch van Juho Pauku. Het werd 3x6-1. Later vandaag speelt Timo de Bakker tegen Timo Nieminnen. Het weer is zonnig in het noorden van bewolking, temperatuur met 3 graden, waardoor de matige oostenwind voelt het kouder aan. Vannacht komt het op veel plaatsen tot strenge vorst. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de AMB. In de Randstad staan files op de A4 Amsterdam Den Haag voor de Schipholtunnel 2 kilometer. Dat heeft te maken met ijsvorming in de tunnel. De luchthaven is wel gewoon bereikbaar. Op de A28 Utrecht Amersfoort tussen Knappenderijns Weert en de Afrit en Dolder 2 kilometer.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 TV because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 So wait.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 Look at me You ain't blind I know I'm so